Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Premier Djebali van Tunesië heeft in een interview... het conflict met zijn eigen partij verder op scherp gezet. Djebali zei op Al Jazeera dat hij aftreedt als zijn partij en Agda... niet akkoord gaat met de vorming van een zakenkabinet. Die moet de politieke crisis bezweren... sinds de moord woensdag op de linkse oppositieleider Belaid. Maar de partij van de premier voelt niets voor een kernkabinet... waar geen politici in zitten... Tjabali zegt dat alleen een regering met technocraten orde op zaken kan stellen. Hij wilde woensdag zijn kabinet al ontbinden, maar daar stak zijn partij een stokje voor. Tjabali heeft er vertrouwen in dat zijn eigen partij hem nu steunt, maar het is niet duidelijk waar hij dat op baseert. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het door sneeuwval en vorst ook vannacht en in de ochtend glad kan zijn. Rijkswaterstaat heeft strooiwagens en sneeuwschuivers ingezet. De snelwegen en provinciale wegen zijn daardoor redelijk goed bereikbaar, Maar omdat er weinig verkeer is, wordt het zout niet goed ingereden, waardoor het toch glad kan zijn. De sneeuw trekt in de loop van de nacht weg naar het noorden.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 De wereld. De wereld. De wereld. De wereld van Filemon. Welkom bij het tweede uur van De Wereld van Filemon. In dit uur gaan we het hebben over vakantievieren. Ik kom net zelf van vakantie. Ik ben geweest in de Algarve. Een land vol met, of een, een gedeelte van een land... het is natuurlijk een gedeelte van Portugal, vol met bejaarden. Ik heb nog nooit zoveel bejaarden uh, bij elkaar uh, gezien. En dat is niet zo erg, maar <laughs> wat wel grappig is... die bejaarden die zitten daar allemaal omdat ze, omdat ze iets hebben. Dus die lopen allemaal te kuchen en te proesten. En te, die hebben allemaal last van een bronchie of van een longen. Of, en die zijn allemaal door de dokter zijn ze daar naartoe gestuurd. Want dat is ongeveer het enige plekje in, uh, in Europa... waar het nog ontzettend lekker weer is. Maar ik moet zeggen... Het is daar wel echt prachtig mooi. De amandelbomen die staan allemaal in bloei. Uh, sowieso allemaal bloemen. Uh, het eten is er lekker. Echt verse, verse vis gehaald op de, de Portugese markt. En ja, het uitzicht is prachtig. Zo'n rotskust met van die hele hoge rotsen, waar je dan zo overheen kan wandelen. Het is uh, echt ontzettend mooi. En ja, bejaarden, ik moet zeggen, ik heb er ook ontzettend leuk uh, mee gekletst. En het leuke van bejaarden is, die hebben alles al meegemaakt. Het kan hun allemaal niet zoveel schelen, dus je kan er ook ontzettend mee lachen. En we gaan het ook nog hebben over straffen. Wat een serieuze onderwerp. Uh, hoe wordt er in het buitenland gestraft? En waarvoor wordt er gestraft? Uh, we gaan het hebben dus over het uh, Rechtssysteem. Je kan uh, mede naar het programma met opmerkingen, met tips, uh, of misschien zit je zelf in het buitenland en vind je het leuk om af en toe je verhaal te vertellen in de wereld van Filemon. Het e-mailadres adres is dewereld.bnn.nl. Dus dewereld.bnn.nl. Eerst even een rondje langs uh, de velden. Om te beginnen bij Bram de Hoog, die zit op uh, Costa Rica. Goedenavond. Hey, Philemon. Hoi, hallo. Ja, je bent uh, luid en duidelijk te horen. Mooi zo. Het, het carnaval, uh, wordt dat ook gevierd op Costa Rica? Ja, ik zit toevallig net in de bus terug van het carnaval. Oh. Het was een uh, groot festival met veel mensen en uh, veel reggae-muziek. Reggae-muziek, dat had ik niet geassocieerd. En de bijborende Rasta's. <laughs> maar maar uh, reggae-muziek uh, zou ik niet zo associëren met carnaval? Um, ja, ik ook niet, maar dat. Uh... Hier dus wel. Ja, en dat is ook echt traditie, om het carnaval reggae muziek te draaien. Um, of het dit traditie is, weet ik niet. Maar het is wel uh, de normale cultuur, of het carnaval cultuur is, dat, uh, dat weet ik dat niet. Dat weet je niet. Ik moet zeggen, je klinkt behoorlijk nuchter voor iemand die van het carnaval komt. Dat, dat ben ik ook. <laughs> dus uh, het was uh, niet drinken? Het was uh, de meeste mensen wel, maar het was uh, een erg leuk carnaval. ja. Nou, we gaan hier zo meteen spreken over uh, vakantie en over straffen in Costa Rica. En uh, nou ja, misschien dat je dan al met de bus aangekomen bent. Ik zou zeggen, blijf ja, lekker kan. zitten, hou je vast en uh, rij veilig. Tot zo. Is goed. Tot zo. Walt Bodewest in Argentinië. Hoe zit het daar met het carnaval? Uh, het carnaval wordt hier niet zo heel groot gevierd. Dat vind ik ook wel jammer, want ik kom naar de avond. Wat dus, uh... Ja. Ik, ik heb ik het ik een groot feestje, maar ja, ik moet nog het hele weekend doorwerken. je zou denken, Argentinië is een hartstikke katholiek. Ja, het is katholiek. En uh, het wordt hier ook wel gevierd. Uh, maar goed, het is wel een beetje een stap aftrek van wat uh, de buurman in Brazilië doet. Het hmm. wordt een beetje per wijk een uh, optocht worden georganiseerd. Dat is meer een uh, ja, je kunt vergelijken met een soort circusoptocht. Mensen ja. op één soort dingen allemaal. Dat is een beetje matig. Een beetje matig, maar ik, uh, ik ben vandaag nog deurmoeder geweest, moet ik je bekennen. Dus uh, ik, vanaf maandag uh, heb ik alle tijd om het voor te zoeken. Maar dit zijn denk ik wel dagen dat je Brabant dan heel erg mist. Ja, inderdaad. Ik heb allemaal berichten van Facebook en allemaal foto's van, uh, van mensen die, uh, die natuurlijk uh, strak aan de Bavaria zitten. En uh, ja, het, uh, mijn hart gaat sneller kloppen nu. <laughs> Arme jongen, arme jongen. Ja. Zometeen gaan we het hebben over vakantie vieren, want dat kan denk ik wel ontzettend goed in Argentinië. Dus uh, goed. dat is uh, niet zo matig. Tot zo. Luba. Luba Corbet in Brazilië. Hallo. Hallo. Hallo. Oh, hi. Ja, ik ben even kwijt. Hoi. Oh, uh, hoi, hallo. Hey, ik heb gehoord dat jij meegedaan hebt met een carnavalparade. Oh, ik weet niet hoe je dat gehoord hebt, maar dat was wel eigenlijk zo. Niet in de parade, maar ik ben er wel. Ik heb meegelopen met de parade. Zeg maar. Ik heb dat hier gewoon. Uh, we hebben een redactrice en die, uh, die bereidt het hele programma voor. En uh, dan staat hier gewoon op een papiertje: Jij hebt meegedaan aan een parade, toch? Dus ik lees dat eigenlijk gewoon voor. Nou, ja, ja, ik, ik weet niet hoe ze daar bij komt, maar ik heb wel gisteren een parade gezien. Dus Je uh, oh, okay. hebt wel bepaalde voorzien, voorzienbare krachten of zo, ik weet het niet. <laughs> en, en, en hoe was het? Ja, supergoed. Ja, dat is echt leuk. Het is uh, echt helemaal uh, losgebarsten nu overal. En uh, ja, hier nu in de straat ook uh, is het zeg maar de aanvoerroute naar een plek waar nu uh, op straat carnaval gevierd wordt. Dus daar echt nu vooral hier in São Paulo straatfeesten die uh, overal gevierd worden. Want je, je, ziet natuurlijk, al, uh, je ziet natuurlijk altijd hele spectaculaire beelden vanuit Brazilië uh, wat betreft het carnaval. Maar is het ook echt gezellig? Ja, die spectaculair, spectaculaire beelden die komen echt van de parades in de Samba-droom bijvoorbeeld. Dat zijn een soort stadions, maar dan voor carnaval. Mm -hmm. Maar hier zijn er ook inderdaad mooi uitgedoste mensen, maar wel uh, vaker wel iets minder spectaculair. Want de, ja, de echte praal, praalpaardjes, zeg maar praal, de paradepaardjes, die, die komen in de Samba-droom voor. En die is toch iets simpeler, maar wel. Dat uh, is ook gewoon superleuk en een groot feest. Ja. Nou, superleuk. Dat is Brazilië sowieso, lijkt mij. Daar gaan we het zo meteen over hebben? Over de vakantieactiviteiten uh, daar. En uh, over of daar uh, streng gestraft wordt en waarvoor er gestraft wordt. Ik spreek je zo meteen. Blijf hangen. Ja. Ga niet naar het carnaval. Blijf nog even ergens in een stille ruimte staan, zodat we je zo meteen goed kunnen horen. Rob van der Merwe in Canada. Goeienacht, Rob van der Merwe. Nou, Rob. Uh... Die hangt even niet. We gaan uh, ons best doen om contact met hem te zoeken. Je kan mailen naar het programma dewereld.bnn.nl. Dat is ons e-mailadres. En we hebben ook uh, af en toe een beetje muziek in het programma. Een prachtig nummer. Sherry N. Met Try My Love Again. Hele Radio 1 kantoor staat hier gewoon allemaal te dansen. Jongens, terug naar je plek. Ga verder met het radioprogramma. Het was, dat was trouwens uh, Sherry Ann met Try My Love Again. Dan... Oh, daar komt de Service. Nee, we moeten even de, de bumper hebben. Ja. Radio 1, BNN. De wereld van Filemon. Dat is de bumper, dan weten mensen waarnaar ze aan het luisteren zijn. De wereld van Filemon, daar luistert u, uh, luistert u naar. We gaan het hebben over vakantievieren. Waar kan je nou het beste op vakantie gaan? Uh, dit aan de hand van uh, Gangnam Style, dat is dat uh, Zuid-Koreaanse liedje. Je kent het vast wel op YouTube, een enorme hit. staat ook overal in de, in de hitlijsten bovenaan. En sinds dat een hit is, is uh, Zuid-Korea een... ...heel erg populair vakantieland. Vooral uh, andere Aziatische uh, mensen gaan daar massaal naartoe... ...om in Zuid-Korea vakantie te vieren. Ik moet zeggen, ik ben daar één keer geweest in Zuid-Korea. Het is echt een, een prachtig land. Maar wat ik me vooral van Zuid-Korea kan herinneren is het toilet. Want het is echt ongelofelijk... Je, je, je, het lijkt alsof je op een soort van uh, spaceship gaat zitten. Die, die, die toiletten zitten overal lichtjes aan en knoppen. En je, je weet helemaal niet waar, waar je op moet drukken als je gewoon door moet uh, trekken. Dat vond ik het mooiste aan Zuid-Korea. Maar wellicht zijn er nog andere mooie uh, dingen. Bijvoorbeeld de natuur. Uh, kortom, wat zijn de ins en outs van de landen waar de correspondenten wonen? En waarom zou je daar op vakantie gaan? Maar we gaan eerst even luisteren uh, uh, uh, een stukje van Erik van Sauers. Dat is een cabaretier. En die vertelt wat hij vindt van all inclusion vakanties in Turkije. Ik zat in een hotel Het was overboekt. Overboekt met Nederlanders, met Duitsers. Het was te vol, te vol. Het leek te fucking Efteling wel. En voor alles wat ik wilde hebben, moest ik in een rij staan. Wilde ik wat drinken? In een rij. Wilde ik een handdoek hebben? In de rij. Wilde ik eten? In de rij. Mensen, hè, als ze in de rij stonden die dan in die hitte... toch nog tegenaan begonnen te leunen. of als ze daar iemand zagen die ze kenden, gingen ze diegene roepen... en schreeuwen, hé het terwijl hier mijn oor is... Ik wist na één uur al, ik ga dit niet trekken, het hele hotel niet. En ze hadden een zwembad in het hotel wat veel te klein was voor iedereen. Ze hadden te weinig lichtstoelen voor iedereen, het was echt letterlijk vechten, trekken, ruzie maken om lichtstoelen. Nou, ze hadden daar het systeem. Als jij je handdoekje over een stoel neerhangt, is het jouw stoel. En dan neem je het eerste, beste vliegtuig terug naar Amsterdam. En je komt na een jaar weer een keer te kijken. Hé, hey, mijn handdoek, mijn stoel. Ja, wat zijn eigenlijk goede vakantiebestemmingen en waar moet je vooral niet naartoe gaan? Onze correspondenten van dit uur geven je de ins en outs van hun land in het komende uur van de wereld van Filemon. Luba, Corbet en Brazilië, nogmaals goedenacht. Hallo, Luba? Hoi. Hoi, hallo. Hey, uh, zijn er uh, nu heel veel toeristen in uh, Brazilië vanwege het carnavalsfeest? Ja, dat, dat, blijf, dat blijft toch trekken. Want jij zit in Sao Paulo, hè? Klopt, ja. Iets en, minder druk. Dat is iets minder druk uh, dan uh, in uh, Rio? Ja, ja, een stuk minder druk. Ja, want jij werkt in een hostel, toch? Als ik me goed weet te herinneren. Ja, klopt. En heb ik je heb ook veel hotel. mensen daar zitten die speciaal voor het carnaval daar zijn? Ja, er zijn uh, een boel mensen die zeg maar even op... Uh, Doorreis zijn vanuit São Paulo en dan nu nog uh, naar Rio gaan. Of juist mensen die Rio nu ontvluchten en in wat goedkopere, rustiger Sao Paulo gaan zitten deze dagen. Want er zijn zelfs Braziliaanse mensen die een hekel hebben aan het Braziliaanse carnaval. Nou, Ik heb het nu vooral over buitenlanders. Oh. Maar uh, de, ja, de Brazilianen zelf uh, die blijven of waar ze zitten of ze gaan ook allemaal naar Rio of naar Salvador. Of allemaal nu massaal naar de kust. Ja, maar zijn er ook mensen die het carnaval uh, ontwijken? Die juist wegtrekken vanwege het carnaval? Uh, nou, dat denk ik niet. Oh. Maar die gaan dan niet de straten op... of die gaan niet naar de San, San Badrón toe, zeg maar. Die gaan niet naar de Parades, maar die blijven dan thuis. Want ik sprak gisteren een vrouw die, die kwam uit Frisse, uh, Vlissingen... en die zei van, het is ontzettend druk nu in Vlissingen... want dat zijn allemaal mensen die Brabant ontvluchten... en die in Vlissingen rustig uh, wachten tot het carnaval voorbij is. Oké, okay, als mensen echt dan... Uh, Rio de Janeiro zouden ontvluchten, dan zouden ze denk ik wel uh, naar andere plekken gaan. En er zijn inderdaad ook reizigers die dan nu even in de wacht staan in Sao Paulo, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar dat zijn vooral buitenlanders. En hey, wat zijn nou uh, volgens jou de hotspots van Brazilië? Waar moet je echt naartoe als je daar op vakantie gaat? Als of, of buitenlander? Mm. Ja, ja, gewoon ja, de, uh... kust, de, de, de kust: Rio de Janeiro, Salvador, uh, noost veel meer naar het noorden toe, zeg maar. Het noordoosten, daar heb je zeg maar een en al tropische dingen. Dat zijn, uh, ja, wel allemaal de, de meest interessante plekken nog steeds. En dan heb je een populair natuurgebied. Dat is uh, samen met Argentinië, dat zijn de watervallen, de iguazu watervallen Ja, ja. En natuurlijk uh, het Amazonegebied, toch? Ja, dat, ja, maar dat is niet echt heel erg populair. Dat, dat zou ik inderdaad zelf wel aanraden, maar dat is niet echt. Ik, ik, ik heb daar weinig contact met mensen die daar echt op vakantie gaan. Ja. Dus maar... Of, of uh, ja, op plek gaan. Dat, dat valt wel mee. Maar jouw geheime tip is wel om, om, om eens naar, naar het Amazonegebied te gaan. Ja, ik, zou, ik, ik moet ook nog steeds gaan. Ik zou het echt heel graag willen, inderdaad. Het is gaaf. Ja, het, hoor. het ligt er een beetje. Maar het, het, het is een beetje. als. ja, vakantie vieren is. Zeg maar, op het strand liggen. Ja. En reizen is, is de Amazone. Dat ja. is toch iets anders. Ja, dat klopt. Want het is, wel, uh, het is, het is ook wel uh, een beetje afzien daar. Want je hebt natuurlijk de raarste, ja. De, de raarste dieren. Ja, ook. Uh, Gekke ja, insecten klopt. en uh, slangen. En... Ja, is, ja, en je moet een toch maken. Dus dan uh, ben je natuurlijk uh, ja, een beetje aan het overleven. natuurlijk, Dus dat is iets anders dan op een bananenboot uh, aan de kust... Uh... <laughs> Ja. Nee, want ik, ik heb daar een reportage gemaakt. Toen ging ik, uh, was ik ingekwartierd bij de, de Indianen. Oh, er nee. hadden allemaal dingen op het programma staan. Zoals piranha vissen en krokodillen vangen. En uh, nou ja, dat soort zaken. Dus wij hadden een boot daar neergelegd. Waar we ook wat op konden eten. Waarom we onze apparatuur konden stallen. En uh, nou, toen gingen we daar naast die boot gingen we, uh, lekker de hele dag zwemmen. Want we moesten even door onze jetlag heen. De volgende dag zouden we gaan filmen. Toen gingen we piranha vissen. En toen vroegen we aan, aan het opperhoofd van de Indianen. van ja, waar gaan we dan piranha vissen? Toen zeiden ja, hier naast de boot. Dus daar hadden we net de vorige dag de hele tijd gezwommen. Het schijnt helemaal niet gevaarlijk ja. te zijn. En die dag erop gingen we krokodillen vissen. En dat was weer naast die boot. En toen was dat, dat opperhoofd, dat was echt ongelooflijk. Die, die ging dus zwemmen. Het, was dan ook, het opperhoofd is dan ook echt de allersterkste man van, uh, van het dorp. En die deed een mes tussen zijn tanden. En die uh, dook onder in het water. Die was echt vijf minuten was niet meer te zien. En die kwam gewoon naar boven met een echte krokodil in zijn handen. Grote? Ja, behoorlijk grote, ja. Nee, ik vond hem wel groot zat <laughs> Ik heb niet maar, geprobeerd volk om ik, mijn hand ik. in zijn bek te zingen. En die, en die, en die, die, die krokodil hebben we trouwens wel heerlijk op de barbecue gelegd. Dat was wel heel prettig. Ja, wat, ja dat, dat, dat, volgens mij is vlees wel, uh, wel lekker. Ja, het is een beetje tussen en in kip en vissing. Daar, ja, klopt. Maar volgens mij het engste in het water daar zijn van die kleine beestjes... die dan uh, via je urinebu urinebuis je lichaam in uh, konkelen. Heb ja. je daar nog iets van meegekregen? Uh, nee, maar we hebben het wel gehoord, maar niet uh, persoonlijk ervaren. Oh, <laughs> maar we hebben, we, er werd ons wel waarschuwd: uh, inderdaad niet in de, in de Amazone te, te plassen. Dus dat hebben we dan ook niet <laughs> ja. gedaan. Dat hebben we netjes nee, op het Indiana toilet gedaan. Oh, dat is ook een avontuur, denk ik. Ja, ja, nou ja, gewoon in het bos eigenlijk. Ah, oh, oké. Okay. Hey, uh, uh, wat zijn plekken waar je niet naartoe moet gaan in Brazilië? N voor vakantie, niet naar Brazilië. Nou, stel je voor, uh, je, ben, je bent er een beetje rond aan het reizen. Ja, dan weet je nooit ja. waar je terecht komt. Waar, waar, ja. Als je wat ziet, moet je zeggen van uh, ik, uh, ik, ga, ik ga ergens ja. anders naartoe. Nou, wat, wat mijn ervaring een beetje is, we uh, zijn een keer met de auto vanuit uh, São Paulo naar de Pantanal gegaan. En uh, in tegenstelling uh, als in Europa is het niet. Schattig of leuk om uh, per ongeluk uh, van de weg af te raken of uh, ik bedoel, uh, een, hoe noem dat? een klein omweggetje te maken. Als je even een, een zijweggetje neemt, dan kom je echt gewoon in de middle of nowhere uit. Uh, waar gewoon alleen maar drie kippen en een halve geit zijn of zoiets. Het uh, wegdek is verschrikkelijk en dan sta je gewoon vast. En er is gewoon niks en niemand. De ANWB dus, komt er ook niet. De, uh, nee, dat, uh, <laughs> je kan niet eens bereiken omdat, omdat je geen uh, verbinding hebt. Dat bereik. Nee. Dus... Um, ja, dingen die niet aan te raden zijn, zijn gewoon echt afgelegen plekken. Dat is gewoon uh, niet pittoresk En dat, dat, ja, gewoon weg van de wereld is niet handig. En als je ook de natuurgebieden echt ingaat, de Pantanal, dat zou ik ook zelfs niet meer doen uh, tijdens het uh, regenseizoen. Want ik ben dus in de Pantanal geweest met het regenseizoen. En uh, ja, ik ben echt levend opgegeten door de muggen. Dat uh, kan ik echt niemand meer aanraden. Die gingen gewoon dwars door al mijn kleren heen. Oh, vreselijk. En, uh, en ik zou ook zelf gewoon niet, uh, ja, in de grote steden zou ik gewoon natuurlijk niet uh, de gevaarlijke arme wijken ingaan nee. Uh, nee. zonder nee. een gids of wat dan ook. Dat raad ik ook mijn gasten niet aan. Gewoon blijf gewoon in uh, gebieden waar bekende dingen zijn en stap niet zomaar een bus in waarvan je niet weet waar die heen gaat. Nee, duidelijk, duidelijk. Dus als je uh, voor het avontuur gaat, dan moet je naar de Amazone. En als je gewoon lekker wil relaxen, dan blijf je gewoon lekker aan de kust. En als je iets moois Eindelijk. wil zien, dan ga je naar de watervallen tussen... Uh, Argentinië en Brazilië in. En als je wilt stappen, dan ga je naar São Paulo. Ja, en de AWB die komt niet overal. Nee. In Brazilië. Nee. In Brazilië niet, nee. Oké, okay, uh, blijf hangen, Luba. We gaan het zo meteen nog hebben over straffen in Brazilië. Of die streng zijn, of juist milder dan in Nederland. Tot zo. Wolt, Bodewest en Argentinië. Goedenacht nog nogmaals. Ja, goeienacht. Hé, hey, eh... Uh, Argentinië, dat lijkt me echt een geweldig land om op vakantie te gaan. Het is zeker een geweldig land om op vakantie te gaan. Er zijn het heel veel dingen te zien, heel veel dingen mee te maken. Het enige probleem is een beetje, of ja, probleem voor de Argentijnen zelf... die zijn de laatste tijd, gaan steeds vaker naar binnenland op vakantie... omdat ze steeds moeilijker gemaakt worden om naar het buitenland te gaan. Het oorzaak ligt eigenlijk aan het gebrek aan dollars. Oh, dus, dus, ja. dus het probleem is dat de Argentijnen zelf in hun eigen land op vakantie gaan, dat het dan geen plek is voor de buitenlanders? Uh, nou ja, dat is wel een heel, uh, heel kort op bocht. Maar goed, je merkt wel dat het, uh, dat het binnen ons toerisme echt, uh, echt een stuk groter is dan, uh, dan voorgaande jaren. Ja, want ik hoorde dat Argentijnen zelf eigenlijk uh, graag naar Uruguay gaan. Vooral daar ja, naar de kust, heel graag naar Uruguay. toch? Uruguay, ja. Dicht aan de overkant van de rivier, hè? Dicht een hele grote brede rivier tussen Buenos Aires eh, of tussen Argentinië en Uruguay, en, eh, dus je bent er zo. En, dat is een heel mooi stadje, dat heet Colonia. dat is een, een, een oud-koloniaal uh, ja, stadje, mm -hmm. maar waar eigenlijk de meeste mensen heen gaan zijn naar de stranden van Uruguay. Daar heb je Punta del oh, ja. dat is echt het veruit het uh, bekendste, dat is echt een heel mondaine uh, ja, strand, uh, strandplaats. Ja soort een Ik ben er nooit geweest, maar uh, ik ken vrienden van mij die zijn er wel vaak geweest. Die, uh, ja, die, zeggen dat heeft alles wat uh, wat als grond moet hebben. Ja. Stomme ze. van uh, van Zuid-Amerika. Ja, ja, ja, ja, En uh, mensen met uh, met mensen, ja, die gaan, gaan er vaak heen. op vakantie of even weekendje weg? Ja. Ja. Nou sowieso dat Argentinië heel veel vrije dagen hebben. Dus ze zijn vaak weekendjes weg. Hey, wat zou jij persoonlijk uh, aanraden in uh, Argentinië? Wat ik zelf heel mooi vind, is het, uh, is het noordwesten. Als je, uh, dat is een schap heet Salta, uh, ja. dat ligt al iets hoger. Als je van daaruit uh, naar de grens met Bolivia rijdt, dat is echt een prachtige, prachtige omgeving. Heel erg bergachtig, hele mooie vergezichten, uh, prachtige bergketens. Dat is echt, als je van natuur houdt, dan, uh, dan kun je daar terecht. En ook vrij onontdekt? Uh, ja, vrij onontdekt, ja. ja. Uh, mensen, uh, toeristen die vanuit Europa naar Argentinië komen, die blijven toch een beetje bij de bekende plekken. Uh, de watervallen waar, uh, ja. uh, waar, waar, waar jullie toen net over waren, Waar ja. Ja, dat is echt heel populair. Op de grens naar Brazilië en Paraguay. Uh, Buenos Aires is natuurlijk een prachtige stad. En uh, je kunt er skiën in uh, Bariloche. In, uh, in de Andes. Ja. Dus, uh, de, de bergen tussen, tussen Argentinië en Chili. En zijn de Argentijnen goed ingespeeld op hm? de toeristen? Ja, heel goed ja. Overal hotels, uh, mensen spreken hun talen, ze zijn natuurlijk zelf ook van Europese komaf, de Argentijnen. Ja. Uh, ze zijn heel erg vriendelijk ten van toeristen. Ja, Ze zijn heel erg ingesteld op, uh, op, op het ontvangen van, uh, ja, van buitenlanders en van, uh, van toeristen. Ja, ik heb wel eens een week gewerkt, maar toen heb ik alleen maar sloppenwijken gezien. Ja, dat is iets minder toeristisch. Ik ben er zelf ook wel een keer geweest. Dus uh, nee, maar uh, ja, dat heeft, ja, zoals je weet, uh, Buenos Aires is een prachtige stad. En uh, ja. Ja, het is heel erg, uh, ja, alles, er is alles voor een toerist. Maar wel een beetje vergaande glorie. Je ziet wel de, ook, ook ja. de ja. chikere gedeeltes, uh, zie, je gewoon, uh, zie je gewoon aftakelen. Ja, maar dat heeft ook alweer geen charme natuurlijk. Ja, ja, we, ja, weet ja. Niet, ik krijg altijd een beetje een triest gevoel van. Dat ik, je ziet van, het was ooit ja. zo ontzettend mooi... en er moet snel iets aan gebeuren, ja. anders is het straks niet meer zo mooi. Klopt. Ja, de rijke van Argentinië die, uh, die zijn, die zijn in de ver verleden. En uh, ja, de laatste tijd, of de laatste jaren, gaat het ook weer economisch uh, vrij slecht. Ja. Dus uh, het kan wel even duren, voordat het allemaal weer uh, piekelbinnen eruit ziet. En nu als, als Nederlander in het buitenland woont, ga je zelf nog eens op vakantie? Nou, ik uh, ga uh, komende woensdag op vakantie, want dan komen mijn ouders naar Argentinië toe. Die blijven hier een uh, dag of tien. Oh, ja. Dus dan moet ik even de toerist gaan uithangen. Uh, dan moet ik wel even to de toeristische gids gaan uithangen. Dus ik moet nog allemaal gaan bepalen waar we allemaal heen gaan. We hebben al enkele leuke toertjes ingepland. Ja. Dus dan, uh, dan gaan we even het flink van genieten. Dus uh, jullie gaan lekker de nachtclubs in, en de cafés en dat soort dingen. Ja, paaldansen, nou, je <laughs> ja. Het wel. Hè. Want je, alles, alles wat je met je ouders doet. <laughs> nee, Jullie gaan uh, denk ik de natuur opzoeken, toch? We gaan natuurlijk opzoeken we blijven natuurlijk ook in, uh, in Buenos Aires. We gaan een tochtje maken in een, uh, in een, verlengde, in een verlengde eend. Oh, spannend. Verlengde ja. eend. En, uh, ja, een verlengde eend. <lacht> dat is wel het hoogste punt van de <lacht> Ja, je moet, ze wel, je moet natuurlijk wel een verrassing voor ze bezorgen. Je moet wel in één keer zo. Daarom, de... ja. ja, maar zit ik nu op bed. Dus uh, ik, zal ook, uh, ik zal niet zeggen dat ik vandaag aan de uitzending ben. Nee. Hey, ik spreek je zo meteen nog over straffen. Ja. Tot zometeen gaan wij Dank. even luisteren naar wat feitjes uit de rest van de wereld wat betreft vakantievieren. De wereld van Philemon. In Zweden staat een hotel dat volledig van ijs is gemaakt. In een thermoslaapzak slaap je in een kamer waar de temperatuur zo min 5 graden is. Als je in Zwitserland op een aparte manier vakantie wilt vieren, probeer dan eens het Jail Hotel. Het gebouw werd jarenlang als gevangenis gebruikt. Zo'n 130 jaar lang deden mensen er alles aan om er niet in te belanden. En nu betalen ze ervoor. Hoe zou het zijn om tussen de vissen je vakantie te vieren? Voor de kust bij Florida ligt een hotel op zo'n 6 meter diep. Je hebt wel een duikprevet nodig. De wereld van Filemon. Rob van de Merwe in Canada, goedenacht. Hé, hey, uh, we hebben ook altijd een drankje in deze uitzending. Een drankje met alcohol erin. Daar hebben we ja. ook een, uh, een bumpertje bij. Die gaan we nu even draaien. Oh, die hebben we niet. Oh. <laughs> Oké, okay, nou. De, de fles is al half leeg. <laughs> Iemand achter de knoppen uh, heeft hem opgedronken. Nee, de, uh, uh, het is namelijk uh, uh, whisky uit uh, Canada. Uh, ik wist Meeg. helemaal niet dat het bestond. Maar drink jij dat wel eens daar? Ik weet niet wat voor whisky het is. Uh, Seagrams. Seagram. Echte Canadese whisky. Zeg maar helemaal niks. Ze hebben wel uh, een speciale whisky hier. Dat is met uh, maple syrup. Met oh s ja. s, s syrup, laten we zeggen. Dat uh, heet dat. Ja, ja dat, dat ken ik ook. Maar dit is gewoon echt whisky. En uh, nou, ik las dat, uh, dat Canada ooit een, een bloeiende whisky-industrie had. Maar uh, dat het door de regering, door. Taxen en reguleringen. Dat het, uh, dat, dat het heel erg ingekrompen is. Maar er zijn nog een aantal uh, flessen uh, en kleine bedrijfjes over, over die, die flessen maken. En ik heb hier uh, er eentje van Seagrams. Ik ga hem even proeven. zou ik zeggen of je me daar ook moet gaan kopen? Seagram's. Mm -hmm. mm -hmm. oh, dat is eigenlijk best wel prima. Ik ben wel een whisky liefhebber, maar. Uh... En, en, en ik moet zeggen, die Schotse en die eerste whiskies, die zijn behoorlijk aan de prijs. Ja. Maar deze is uh, stuk goedkoper en dan heb je echt best wel een goede whisky. Nou, er zijn, zijn er daar best wel. Je, je kan je, de, ja, je dat je is best wel oké. Okay. Normaal een shotjes whisky te nemen en alles, maar uh, ik ken deze niet. Nee, uh, Seagram's, ik, ik ik kan hem aanraden, want hij is heel erg uh, drinkvriendelijk. Beetje karamel, <laughs> wat noten uh, smaak ik. Hij is wel mild, hij is wel zacht, zijdezacht. Ik zou zeggen, ja, zeg maar, uh, ik, ik ga naar opzoek. Ren naar de sluiterij in Sea Seagrams Canadian Whisky. Nou, misschien als ik uh, na de uitzending is het misschien nog net open. <laughs> ja, hoe laat is het daar? Uh, het is hier nu half negen. Half negen. Nou, dat uh, vind ik een mooie tijd altijd om een glaasje whisky te drinken. Precies. Hey, uh, Canada, uh, vakantie, daar hebben we het over. Uh, ja. Maar jij bent daar zelf ook op vakantie? Uh, nee, ik, ik werk in een hostel. Uh, ik, maar ik heb wel een jaar, hier, hiervoor heb ik een jaar gereisd door uh, Canada. Uh, dus ik heb wel behoorlijk wat van het land kunnen zien. En daarna ben ik uh, echt uh, ja, wat langer op één plek blijven steken. Omdat ben je, je, je bent eigenlijk gewoon bij blijven hangen, toch? Ja, ja, eigenlijk wel. Dus eigenlijk ben je nog steeds op vakantie. Ja, zo dat is zo toch wel mooi? Zien, ja. Dan ja, is je hele mooi. leven lang gewoon een vakantie als je daar blijft. Ja, heerlijk, hè? Ja. En als je in Montreal woont, is het sowieso uh, altijd vakantie. want er, zijn, er is zo ontzettend veel te doen. Dat, uh, wat dat allemaal dan? I, tis, ik hoorde net, uh, in de Zweden is er een uh, ijshotel, ja. nou, dat uh, is er bij ons, hebben ze daar ook. Daarbovenop hebben ze nu, met uh, min 20, min 25 graden, ze iglofest, dat is een uh, outdoor uh, house festival. Uh, <lacht> dat klinkt dus 20 wel 20 cool. Graden, waar, zo, waar iedereen bij elkaar geklemd staat en uh, uh, ja, alle activiteiten nog steeds buiten doet. <lacht> uh, en in de zomer heb je ja, gewoon... <lacht> maar, maar, maar, maar, wacht eens, wacht eens, wacht eens, dat, dat heet iglofest. Dat heet ieder ja. En het is gewoon buiten? Ja. En dat is min 20 graden en dan staat iedereen ja. gewoon uh, te hakken in de kou? Ja, dat gaat iedereen als de bol. En ben je er ook geweest? Ja, ja, dat was super bij vorige week geweest. Dat is echt super vet. Ja? En hoeveel ja. mensen staan er dan? Uh, mannetje, vijf, zesduizend. Echt waar? Min 20 graden? Ja. Ja, ik haat echt kou, dat maar... Vanaf... Ja, van over heel de wereld, hè. En, maar heb je het niet koud gehad dan? Nou nee, maar je voeten vriezen er op een gegeven moment vanaf. Maar het begint om een uurtje of uh, zes, die gaat er om een uurtje of acht heen. En dus ook om een twaalf uur voorlopig weer afgelopen. vervolgens weer afgelopen. Want het is ook gewoon niet gezond om natuurlijk te lang buiten te blijven. Nee, week. en die DJ's dan? Want uh, om, om zo'n naald op een uh, plaat te leggen. Ja, daar hebben ze van die warmers op staan, hè? Van die, uh, van die kacheltjes, buitenkacheltjes. En zijn er ook echt grote DJ's? Uh, nou, wel internationale. Er stond niet heel veel grote namen. Oh. Uh, maar er zijn al andere grote festivals waar die mensen wel komen. Vorig jaar uh, heb ik hier Armin van Buur ook gezien en Vetterle uh, Grand en ja. uh, David Guetta, dus ja. Je dit wel echt een tip als je als toerist daar bent om uh, naar Iglo te gaan? Ja, nou ja, kijk, dus de meeste mensen gaan in de zomer. Dat zou ik in eerste instantie ook aanraden. Maar als je dan in winter komt, ja, dan moet je ook echt naar dat festival. Want het is iets wat je nooit van je leven mee meemaakt. Nee, is Canada eigenlijk duur? Uh, nou, het is uh, redelijk vergelijkbaar met Nederland. Uh, je ziet hier over het algemeen, is de, de algemene backpackers die hier zijn, zijn, zijn iets ouder, omdat ze toch iets meer te besteden hebben. Mm -hmm. Het is niet uh, de, de backpacker die naar Australië gaat of naar Thailand of Zuid-Amerika, die, uh, ja, die, die, die op zijn negentiende dat ook kan doen dat het gewoon spotgekoop is. Over het algemeen hebben de mensen iets langer voor kunnen sparen. En zijn, zijn er veel toeristen? Sorry? Zijn er veel toeristen? Uh, ja, ja, ontzettend. Maar als je in zo'n groot land hebt, dan vallen ze eigenlijk niet op ook. Nee, nee, nee. Ja, ik kan me voorstellen dat het daar heel mooi is. Ja, klopt, klopt. Uh, natuur is uh, geweldig en het is uh, ja, voornamelijk heel erg populair met mensen met campers. Ja, oh, het, is, het is volgens mij een beetje vergelijkbaar met, uh, met Nieuw-Zeeland, waar ik wel eens geweest bent, ben. Dat kan ik me goed voorstellen, dat ben ik niet geweest, maar ik kan me wel voorstellen. Een enorme uitgestrekte landschap, waar je dan ja. met je campertje doorheen rijdt, orka's dat soort dieren. Ja, Kom ja, je ja, tegen? Ja. Zee, Zeeleeuwen of zeehonden? Ja. Ja. En, en, en zijn er ook plekken waar je beslist niet naartoe moet gaan? Uh, nou, niet qua onveilig of zo. Maar uh, ik ben, uh, in Alberta ben ik langs Calgary gekomen. Alleen in s nachts. Uh -huh. uh, toen waren we op, zoek naar, op, op weg naar Banff. En dat is een groot ski ja. Maar ik heb Calgary nooit gezien, maar wel geroken. Want? Ja, dat is een één grote industriestad. De Banff moet je zeker heen, omdat het er, ligt er eigenlijk naast een schitterend resort, maar Calgary kan je wat mij betreft overslaan. Okay. Nou, het enige wat je hoort is gewoon een hele moderne, uh, ja, saaie stad... met vooral heel veel industrie. Oh, nou ja. Calgary, het ja, dat klinkt heeft, altijd wel lekker wintersport, uh, gezond, maar... Niet naartoe gaan, niet naartoe gaan. Nee. Oké okay, Rob, zometeen gaan we je uh, spreken over straffen. Ik zou zeggen, ja. blijf even hangen. en uh, Het is nog uh, lekker vroeg, dus we uh, nemen een whiskietje. Dan spreek ik je zometeen. Ja. Bram de Hoog in Costa Rica, goeienacht. Nogmaals... Hey, Filemon. Hey, Costa Rica is volgens mij wel heel erg in opkomst als vakantieland, toch? Costa Rica is uh, het vakantieland uh, van nu. Het is gewoon het beste vakantieland wat er is. Ja, want het ligt in Midden-Amerika, dan denk je gevaarlijke landen, veel overvallen, maar dat is Costa Rica niet, hè? Um, nou ja, niet heel erg, maar het is er natuurlijk wel en de toeristen zijn wel een. Uh, een doelwit, maar ik heb mezelf nog nooit problemen gehad. En ik nee. woon er nu zeven maanden, dus... Ja. ja, het is niet zo erg als in Uruguay of uh, dat soort nee, landen. Nee nee. nee, nee, Want wat is er zo mooi aan Costa Rica? Um, het mooie is dat er heel veel is. Heel veel verschillende dingen. En het mooiste zijn de, de oerwouden die goed beschermd zijn en erg groot. Ja, ze doen erg veel voor de natuur, toch? Ja. Ze beschermen natuur erg goed. 25% van het land is uh, beschermd. En ze hebben geen leger? En ze hebben ook geen leger, nee. Nee, nee. En is het duur, Costa Rica? Um, dat ligt aan, er zijn erg veel uh, budgetmogelijkheden, maar je kan ook in een groot uh, beachresort gaan zitten. En dat is, lijkt me dan minder leuk, toch? Um, ja, die beachresorts zijn eigenlijk... Uh, verschrikkelijk. Daar gaan alleen de, de gepensioneerde mensen uit Florida eigenlijk heen. Ja. Hey, en heb jij een geheime tip? Van, dat je zegt daar moet je naartoe als je in Costa Rica woont? Een geheime tip, dat is uh, Zuid-Costa-Rica. Er ligt een, een schiereiland. Hoe heet het? Met het uh, meest dichte oerwoud ter wereld, wat amper bezocht wordt omdat het moeilijk is om er te komen. Maar het is zeker wel het uh, rit waard om er te komen. Heb jij er geweest? Jij bent er wel geweest. Ik, uh, nee, ik moet er nog heen gaan. Dat uh, staat nog op mijn lijstje. Ja, want het meest dichte oerwoud. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want dan zie je ook niks. Het is het. Uh, ja, het is het meest bio. zeg ik dat? Biodiverse. De meeste biodiversiteit per vierkante meter. Zoiets Iets in die richting. Nou, het moet heel erg mooi zijn. Dat. Uh, dat had ik zeker nog te kunnen bezoeken. Hey Bram, zoek even een rustig plekje op. Liever iets meer uit de wind dan dat je nu staat. Want het waait er nogal, of niet? Uh, ja, ik zit nog in de bus. Ik ben bijna, oh. bijna aangekomen. Oh, Oké, okay. dan spreek je zo meteen als je aangekomen bent. Is goed. Dan gaan wij ondertussen even luisteren naar Prince. All the midnights in the world. Because... Prince, All The Midnight's In The World. Dat is het album Planet Earth, 2007. Ik moet zeggen, ik ben een enorme Prince-fan. Ik heb alles van hem. Dit is een album uh, wat niet zo heel bekend is. Ook niet zo erg uh, gewaardeerd wordt door de critici. Maar ik vind het eigenlijk best wel een goed rockalbum van Prince. Radio 1, PNN. De wereld van Philemon. Straffen, daar gaan we het over hebben. De hoogste rechter van Nederland, dat is Geert Korstens... heeft een brandbrief geschreven waarin staat... dat de kwaliteit van de rechtspraak op het spel staat. <coughs> Sorry. Ik, ik, ik ga hier bijna dood. Ik, <coughs> we hebben popcorn en ik krijg een stukje in mijn keel. <coughs> Ook al hebben... Uh, uh, waar was ik? Ja, Ook hebben al uh, 700 rechters een manifest ondertekend... dat de mening van Korsens steunt. Kortom, veel kritiek op het Nederlandse rechtssysteem... en er moet iets aan gebeuren, volgens de rechters zelf. Maar hoe zit het eigenlijk met het rechtssysteem in andere landen? Hoe gaat het, met, hoe gaat het daar met de wet naleven in het buitenland? We gaan even <kwijnt> luisteren naar Richard Groenendijk... over zijn ervaring met de politie. Ja, en op een gegeven moment heb ik tegen hem gezegd... ik mag zeker tegen een politieagent geen klootzak zeggen... <t> Nou, dat hadden we heel goed gezien. Dus, ik zeg tegen hem, maar mag ik dan misschien wel tegen een klootzak zeggen dat hij politieagent is? Dat is toch leuk? Dat vind ik leuk. Ik vind dat leuk. Nou, hij niet. Binnen twee minuten stonden er vier agenten op scootertjes met ronkende motoren. Van die felle lamp in het donker. Helmen op, mij midden immers moel te schijnen en dan zo mij te bewaken. Mij. Stonden ze te bewaken mij. Alsof ik eruit zie als iemand die verder dan 120 meter kan rennen op zijn laarsjes. Mm, ja, ik ben er weer. Ik dacht dat ik doodging. Ik had een stukje popcorn in mijn keel. Je moet dus niet uh, radio presenteren en popcorn eten. Dat is uh, in ieder geval wat ik vannacht geleerd heb. We gaan het hebben over straffen. Hoe zwaar wordt er gestraft en waarvoor wordt er gestraft in het buitenland? Wil je uh, een opmerking plaatsen over dit programma? Mail dan naar dewereld.bnn.nl. dewereld.bnn.nl, dat is ons mailadres. Goedenacht, Luba, nogmaals. Hoi. Hoi, hallo. Ik ging bijna dood, hoorde je dat? Ja, ik viel even stil. Ja, ik had uh, popcorn in mijn keel. Oh, wat vervelend. Hey, uh, hoe verloopt die rechtszaak van die verschrikkelijke brand eigenlijk... in, uh, in de nachtclub in Brazilië? Ja, dat is allemaal nog in, in, in uh, vooronderzoek. Dus er zijn nog allemaal verschillende dingen die ze moeten uitzoeken. En uh, het laatste wat ik echt over de verdachten heb uh, gelezen... is dat ze uh, nu aan het kijken zijn waar ze precies voor uh, aangeklaagd gaan worden. Doodslag of moord. Of alleen uh, ja, helpen in brandstichting. Dat soort dingen. Dat zijn ze nog een beetje allemaal aan het formuleren. En dat is een beetje nog afhankelijk van... Uh, allemaal bewijzen en feiten die ze nog bij elkaar moeten verzamelen. Maar zou vast wel iemand levenslang krijgen. Nou, ik heb echt een heel overzicht gemaakt inderdaad van... Uh, als dit de aanklacht is, dan krijgen ze zo'n straf. En als dit de aanklacht is, dan krijgen ze zo'n straf. En ik heb gelezen dat als het echt uh, ja, moord is, uh, dan uh, is, is het tot 20 jaar. Maar ik weet dan echt niet of ze dan hier werken met per persoon. Dus als er 238 mensen dood zijn, dat je dan 20 keer 238 krijgt. Dat, dat denk ik De, niet, maar nee. ik weet ik niet zo goed. Maar vind je dat er streng gestraft wordt in Brazilië over het algemeen? Nou, ik, ik vind dat, ik, ja, ik, eigenlijk um, word je al gestraft voordat je veroordeeld bent, heel vaak, als doorsnee, arme, donkere Braziliaan. Of als, als je uit een ander Zuid-Amerikaans land uh, komt en doet hieruit uh, de iets verkeerd. Um, en dat is gewoon eigenlijk: ja, als je van iets verdacht wordt, dan word je al dus een overvol gevangenis ingegooid. En uh, in hele erge, nare omstandigheden, waar allemaal nare dingen gebeuren. En dan zit je daar vier maanden of zo in voorarrest, en dan word je nog een keer voor de rechter geplaatst. Dus of je dan al veroordeeld wordt of niet, ja, dan, je, je bent volgens mij bent dan echt al heel broed gestraft. Mm -hmm. um, als je dan al vrijgesproken bent, uh, dan ja, ben je al volgens mij de rest van je leven pest. Maar geldt het uh, ook voor nou, een expert zoals jij? Sorry? Geldt het ook voor een expert zoals jij? Nee, ik heb het echt nu, zeg maar, over, uh, de, de, de, ja, de, de, de donkere mensen, de arme mensen en ook zeg maar mensen uit bepaalde Zuid-Amerikaanse landen, zoals Peru en Bolivia. Als je als rijke wesseling uh, ja Polkisch doet, dan uh, denk ik dat ze misschien iets subtieler zijn, ook omdat ze denken dat je rijk bent. En uh, je hebt toch wat makkelijkere mogelijkheden misschien om toch aan geld te komen om iets onder de tafel te doen. Dus dit is echt gewoon uh, voor de overgrote meerderheid uh, wel een stuk lastiger. En dat zijn dus de arme, donkere mensen in de Klasse justitie. Maar, ik, maar af en toe, zeg maar, ja, er zijn wel vrijwilligers in mijn hostel... die hebben soms raar ideeën. En ik zeg echt altijd van, je wil gewoon niet... je wil gewoon zo ontzettend niet in de gevangenisland hier. Nee. Dat als je al van alleen verdacht wordt en je wordt later vrijgesproken... dan ben je gewoon de rest van je leven gewoon, ja, echt verpest. Zo maar erg. Maar ja, dus... Ja, ja nee, echt, ja, doe maar Google uh, Prison uh, Brazil... en uh, ja, de naaste verhalen en plaatjes... Ik weet niet, heb je de film uh, Get the Gringo gezien? Of uh, de andere naam was, uh, How I Spent My Summer met Mel Gibson. Dat is zeg maar dan zit Mel Gibson in een Mexicaanse gevangenis. Ja, dat, als je daar een beetje het idee van wil krijgen, dan moet je die film naar kijken. Ja ja, ja, ja. En als je bijvoorbeeld iets hard rijdt. Voor dat soort dingen? Hard word... rijdt, nou ja, nee, hardrijden, dat, dat zijn gewoon bekeuringen en uh, ja, en zijn gewoon... die hoog? Bekeuring? Nee, dat valt wel mee. Dat valt, valt wel mee. mee. Ook als je gewoon op tijd betaalt, dan krijg je zelfs korting. En ze werken we ook met een puntensysteem. Dat als je zoveel strafpunten hebt, dan ben je rijbewijs kwijt. Ja. Maar als je dus uh, met de oprijdt, dan, uh, dan ben je echt een peneut. Dan word je in de achterbak gegooid. Echt letterlijk. Word je word handboeien om gedaan, je wordt in de achterbak gegooid. Er staan allemaal reality TV camera's op. Die filmen je met name en toename. En uh, ja. ben je ook al uh, eigenlijk voordeel. Heel ongezellig. En het is, het is hier niet schattig. Hè? De agenten zijn hier geen oom-agent. Nee. Ik weet nog dat met het project uh, ex uh, rel in Haren... dat een vriendin aan mij vroeg van... ik ben zo benieuwd hoe het bij jou naartoe gaat... of daar een project Ex-Feest uh, is. Maar dat, dat denk ik dus niet dat het gaat gebeuren. Je hebt nee. zomaar relletjes om niks. Ik, ja Ik zeg wel van... Dus tegen zinloos geweld bestaat hier niet. Er is altijd een aanleiding voor iemand om geweld te plegen. Of het nou geld is of... Uh, liefde of wat dan ook. Ja, Even dus, voor zeg maar, de lol en uh, zaterdagavondje lekker mollen, dat heb je daar niet. Nee, dat is nou. altijd gewoon echt wel een aanleiding. Gewoon, echt een ruzie om uh, zeg maar, dat iemand een schoen uh, gejat is of zoiets. Duidelijk dus, verhaal. Uh, nou, weet oké. Okay. <laughs> ja, we, we hebben nog maar weinig tijd. We moeten nog uh, wat landen af. Uh, Luba, nou. ontzettend bedankt voor je bijdrage deze nacht. En uh, gedaan. een veilige, goede dag daar. In Brazilië. Dankjewel. Hoi. Hoi, Bram de Hoog in Costa Rica. Goeienacht Goeden, uh, nogmaals. Hey, Guilomon, uh, goeienacht. Wordt er in Costa Rica streg, streng gestraft? Um, ik heb het, uh, ik weet het eerst niet zoveel, maar ik heb het opgetocht. De straffen liggen erg hoog. Oh. Voor, eh, uh, en prostitutie kun je zomaar tien jaar de in gaan. Zo. Maar het, uh, het, ding is dat de straf, uh, dat de politie niet zoveel mensen oppakt. Oh. Dus als ze je oppakken, dan ben je het maar de kans dat ze je oppakken is niet zo heel groot. Ja, als je wordt gearresteerd dan um, kan je zomaar twee jaar vastzitten in afwachting op het proces, want het gaat allemaal erg sloom. Mm. Maar de meeste mensen die uh, stoppen wat geld toe en dan wordt er een, een oogje dicht gedaan. En ben je zelf als gestraft daar? Ik ben zelf nog nooit uh, gestraft hier. Of heb je nog nooit een boete voor iets gehad? Nee. Nee. En, en denk je dat je makkelijk uh, onder een straf uh, vandaan kan komen? Ik denk dat als, als Westlin, ik zie eruit als een, als een toerist. En als toerist dan word je bijna altijd gespaard. Je wordt er uh, niet eens op aangesproken als je iets uh, verkeerd doet. Nou, oh, dat is wel uh, gemeen eigenlijk. Ja. Ligt daar natuurlijk hoe groot is. Het. Als je iemand vermoordt dat Westlin, dan word je alsnog opgepakt, maar... Uh, toeristen worden nooit opgepakt voor drugsbezit of uh, prostitutie. Echt niet? Um, nee, het wordt gewoon... Uh, in een aantal zeer toeristische plaatsen wordt er gewoon behoorlijk openbaar uh, gedeeld... richting de toeristen en de politie. Die weet het en die doen er niks aan. Zo, dat had ik ook echt niet verwacht. Er uh, wordt gezegd dat het probleem is dat de politie zelf te weinig salaris krijgt... dus dat ze zo een, een extra centje verdienen. Misschien hebben ze wel een... Een uh, afspraak met de dealer, wie weet. Ja. En wat ook meespeelt is dat Costa Rica vooral bestaat uit hele kleine dorpjes. Dus dat iedereen elkaar kent. Dus een agent kan zomaar een neef of een oom of een buurman zijn. Ja, ja, ja. ja. En dan worden mensen ook weer gespaard. Ja. Nou, ik zou zeggen, een, een duidelijk verhaal en een hele fijne, veilige dag. Dankjewel, fijne nacht. En, en dat je maar niet de hele dag zoveel wind in je telefoon mag hebben. Het waait er behoorlijk, lijkt het wel. Uh, nee, ik, ben, uh, ik sta voor mijn huis en uh, mijn sleutels werken niet. Dus ik moet even wachten tot er iemand komt. Oh, arme jongen, arme jongen. Nou, veel succes. Dat je je huis maar in mag komen. Dan gaan we even luisteren naar wat feitjes uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Let even op als je in Singapore bent. Er staan flinke boetes op het gooien van propjes op straat. Zelfs het niet doorspoelen van een openbaar wc wordt flink beboet. In Frankrijk heeft een man een boete van 10.000 euro gekregen... omdat hij geen seks wilde hebben met zijn vrouw. Zij stapte naar de rechter en kreeg haar gelijk. Volgens de Franse wet zijn huwelijkspartners namelijk verplicht... een gemeenschappelijk leven te leiden. In de Spaanse badplaats Salau is het verboden om met een ontbloot bovenlijf... op straat te lopen... Het laten zien van een bierbuik kan je na een eerste waarschuwing zo'n 300 euro kosten. De wereld van Philemon. Nou, vind ik ook terecht. Je moet je bierbuik niet laten zien. Vind ik 300 euro nog schappelijk. Rob van der Merwe in Canada, heb jij een bierbuik? Nee, maar ik ben het wel helemaal eens met die regel, inderdaad. Ja, ik vind het echt, echt ook vies. Nou, net zoals mensen die ontzettend behaard zijn en tegelijkertijd zweten. Eén keer eh, zat ik echt op de mooiste plek ter wereld, in, uh, in Frankrijk, bovenop een berg, op een terrasje. En toen kwam er een man, die kwam naast me zitten, die was net naar boven gefietst, die was helemaal nat van het zweet. En die trok naast mij zijn t-shirt uit en die had ontzettend veel haar. En die, die, die druppeltjes van zijn zweet, die ook alle kanten op. Ik vond het zo goor. Ik denk dat het een van de vie meest vieze dingen is die ik ooit heb meegemaakt. Nou, dat kan ik me voorstellen. Denk, dan wil ik je toch even vertellen. Ja, dat vind ik wel Fijn, heel prettig. Net voordat je dan straks gaat stappen en zo, dat je dan nog even mee krijgt. Hey, uh, Rob van der Merwe, uh, ja. zijn ze streng in Canada? Uh, nee, over het algemeen eigenlijk niet. Uh, ze, zijn, uh, ze zijn heel erg uh, mild. Uh, het het verschilt wel per situatie. Ik heb veel gelift in uh, Canada. En de eerste keer dat ik begon met liften, stond ik eigenlijk voor de oprit. Want ik wist dat ik niet op de snelweg mocht uh, liften. En toen kwam er een politieagent aan. en Ik denk, nou, dat is een mooi bonus. Die uh, komt meteen uh, wegsturen. Die man die vraagt me waarom ik daar sta. Ik leg maar uit dat ik aan het lichten ben. Dan gaat het snelweg staan, jongen. Dat is veel, veel makkelijker. Ik zeg, ja, maar het is niet toegestaan. Ah, joh, ik van ogen dicht. Een soort Nederland dus. Ja, ja heerlijk. Ja. En, maar zijn er dingen in Canada waar wel heel streng, uh, waar wel hele hoge boetes op staan of hele strenge straffen? Uh, nou, weet je, het is het, um, je zou verwachten dat het net ongeveer net zo uh, ja, westers, als, westers is als Nederland. Ja. Het is ook natuurlijk net zo westers. Alleen, ja, wordt op sommige momenten wordt er wel anders gereageerd. Um, Tijds geleden liep ik naar de hostel waar ik werk. En achter mij hoorde ik uh, iemand rennen. En voor mij aan, op, op de stoep zag ik een, uh, een politieagent lopen. En uh, toen ik me omdraaide zag ik dat er een, een donkere man achter mij aanrende. Niet achter mij aan, maar de rende toevallig daar. Mm -hmm. Met twee uh, andere politieagenten achter hem aan. Dus ik dacht, nou weet je wat, dan uh, steek ik over, dan zit ik tenminste niet in de weg. En op het moment dat ik uit de, de vuurlijn eigenlijk uh, uh, stap, trekt uh, die agent dus een uh, pistool voor een, uh, ja, voor een tasjesdief. Uh, en net alsof in een film wordt gezegd, uh, stop, police, uh, enzovoorts. Ja, Heftig. Dat, dat zou je in Nederland in uh, Veen toch niet zo snel tegenkomen? Nou, in Veen denk ik wel, maar de rest van Nederland okay. niet, nee. Nee, nee. precies. Nee. Dus dat, is, uh, ja, dat, dat vind, had, ik, had ik echt uh, ook niet verwacht. Ben je zelf al uh, iets, eens een keer voor iets gestraft? Mm, een keer, zwar keer zwart rijden, maar ja, dat is alles. En uh, wat kreeg je voor straf? Gewoon een boete? Een uh, geldboete van een uh, paar Oh ja. ja, dat is gewoon ongeveer hetzelfde als in Nederland. Ja, dus niet, uh, niet uh, heel bijzonder of zo. En wat betreft drugs? Wat betreft drugs? Uh, er zijn wel vrij mild door zit van wiet. Uh, de rest zou ik eigenlijk niet weten. ben ik niet zo heel veel mee Daar Kom ik helemaal, helemaal niet mee aanreiking eigenlijk. Uh, ik, neem, ja, ik, ik, ik neem aan dat het een beetje dezelfde Zoals in Amerika, Amerika: Wordt gewoon echt niet getolereerd. Mm -hmm. uh, maar Piet is echt gewoon een zaak van de wereld. Dus dat is gewoon gedoogbeleid eigenlijk? Ja, ja officieel niet. Maar er komt wel mm. op neer. Ja, ja, ja. Uh, en zijn er dingen waar ook wel heel streng op gestraft wordt? Uh, nee. Die in Nederland nee, nee, nee. echt. Uh, waar je in Nederland. Uh, ja, waar in Nederland een kleine boete voor krijgt? Nee, je zou zo 1, 2, 3 weten eigenlijk. Nee. Hoe zijn de gevangenissen daar? Heb je daar enig idee van? Goed, dat is wel een lastige vraag, Phil. Oh. Uh, ik, ik neem aan dat, het, uh, uh, gewoon dat het, het, het. niet zo luxe is als een uh, niet zo luxe is als het Nederland. Nee. Het uh, als, als zal waarschijnlijk gewoon met z'n tweeën op één cel zitten. Uh, maar geen tv en dat soort dingen. Dat gaat meer naar het, het kan alleen heel veel over van Amerika. Het is eigenlijk gewoon... Het kopieert alles van Amerika en als het niet mee eens zijn, dan veranderen ze het een beetje. Ja. Uh, dus het gaat wel veel naar hun, hun principes. Ja. Maar over het algemeen is het wel een uh, liberaal land. Ja, nee, zeker. zeker ja, het is, Mensen zijn gewoon tolerant. En uh, over het algemeen uh, worden de regels ook gewoon heel erg streng nageleefd. Uh, als je in... Uh, um, Niemand wil iemand iets kwaad doen. Als nee. je in de maritime provincies in het oosten van het land uh, de straat over wil steken... en al heb jij rood licht, dan zal nog steeds elke auto voor je stoppen. Ja. Uh, wat, wat, als je wat gedronken hebt trouwens hilarisch is. Ja. Want? Nou ja, dan zet je één een voet op de straat. Dan stopt iedereen en dan loop je gewoon verder op de stoep. <laughs> ja, maar dat klinkt wel als een fijn land om in te leven. Heerlijk is het. Ja. Ik wens je nog veel plezier en ik hoop je binnenkort weer te bellen met uh, nieuwe avonturen uit. Dat prachtige Canada. Tot Helemaal. de volgende keer. Wolt Bodewes in Argentinië. Nogmaals goeienacht. Ja, een goeie nacht. Gaan de rechtszaken eerlijk in Argentinië? Nee. Want? Uh, het is heel veel persoonlijke, uh, uh, persoonlijke invloed uh, uh, van mensen. Mensen die kennen, als je hier uh, op geld hebt, uh, dat veel corruptie is er... Dus als je geld hebt of je hebt de goede contacten, dan, uh, dan kun je een aardig uh, eind komen. Als je bijvoorbeeld... Uh, dat heb jij alle uh, twee niet. Totdrukken. Oh man, dat heb ik zo vaak meegemaakt. Nee, maar dat, dat is echt uh, algemeen bekend hier. Het, is, uh, het, is, ja, het, het gaat ook sowieso heel langzaam. En als je geld hebt, dan, uh, dan, dan, dan, ja, dan, dan kom je een heel eind. Ja, maar, maar vertel, want jij zei ik heb dat zo vaak meegemaakt. Nee, uh, ik, het, uh, ik, ik, ik, ik heb het één keer min of meer geprobeerd. Uh, uh, op een diplomatieke wijze. Uh, ik het, uh, de, tegen, of er, ben ik door een verkeerscontrole uh, op een snelweg. Of hij was niet eens snel, een beetje zijn doorgaande weg. En ik had in plaats van, uh, van normaal licht. had ik staplicht aan of zoiets dergelijks op mijn auto. En uh, we keken boete voor. En uh, nou ja, goed, het was een, uh, We waren eigenlijk op weg naar Bolivia. Dus het had eigenlijk misschien zin om een boete, een boete te geven. Want we waren ja. Dus daar dus zouden we ergens moeten gaan betalen in een grote stad of zo. Daar hadden we allemaal geen tijd voor. Dus uh, toen probeerde ik uh, ja, of het misschien niet ter plekke konden regelen, maar dat, uh, dat kon niet. Nee. Nou, Dat lijkt dus, uh, me ja. dat, dat wel een lastig land om zaken te doen. Het is een lastig land om zaken, een heel lastig land om zaken te doen, ja. ja. ja. Het heeft ook een reputatie, hè, met, uh, ja, natuurlijk met een militaire dictatuur. Uh, mensen, in gevangenissen zitten overvol. Uh, heel, weinig mensen worden, uh, zitten in voor, heel veel mensen zitten in voorarrest. Mm -hmm. Justitie werkt heel erg langzaam. Uh, politieagenten staan er uh, toch een beetje op bekend... dat ze, dat ze niet geoorloofde middelen gebruiken om verhoren af te nemen. Ja. In gevangenissen wordt ook regelmatig gematteld... alle internationale organisaties die, uh, die, uh, die klagen. Gelukkig is ze een hele mooie natuur. En hebben ze daar verlengde kevers waar je dan met je ouders in kan zitten... en rond kan toeren, wat je eerder vertelde. Ja, inderdaad. Ja. Ik, ik wens je onwijs veel plezier zeker. met je ouders. Dank je wel. En dat je maar dat weinig corruptie komen. tegen mag komen. Ja, dat gaat allemaal goed komen. En, en ik hoop Dankjewel. je snel weer te spreken. Dank je wel, uh, Hoi, hoi. Ja, en hier aangeschoven is niet Frank, want uh, die is er niet. Die is op vakantie, maar Lieke. Ja, hoi. Nachtbraker zometeen. Ja. ja, je neemt het van Frank over. Waar gaan jullie het over hebben? Ja, het kan of heel leuk worden of heel lastig <laughs> worden. Uh, want ik wil het graag hebben over geluk. Oh. En, um, zo, dat is een moeilijk onderwerp. Ja, of je dat dus uh, af kan dwingen of dat het allemaal toeval is. Maar ik geloof niet dat het bestaat, geluk. Helemaal ik dat, niet. Nee, ik denk dat echt een soort van onzin. Uh, ik denk dat je je af en toe een momentje ontzettend tevreden kan voelen. Maar de geluk, ik denk dat dat gewoon. Ik begrijp dat woord ook helemaal niet. Ik weet eigenlijk niet eens wat het betekent. Maar geluk hebben of gelukkig zijn? Uh, nee, gelukkig zijn. Ja. Maar geluk hebben, daar geloof ik, ja, geloof ik eigenlijk ook niet in. Ja, ik denk dat, dat ik in ieder geval ga beginnen met proberen uit te leggen wat geluk is. Ja. Of ja, dat dan proberen uh, te laten uitleggen. Dus heb je daar al nu al een idee over, bel dan maar meteen naar 0800 1121. Want ik denk niet. dat dat al heel moeilijk is. En uh, daarna wil ik, ik wil ook wel even van jou weten. Dan, uh, nou ja, je zegt het bestaat niet, maar ja. denk Ik wel je 100% tevreden. Heb je wel eens geluk gehad? Uh, gel geluk gehad? Ja. Uh, ja, cliché dingen, ja, toen ik mijn kinderen kreeg, uh, dat soort dingen. Ja. Maar, maar, en mazzel? Dat mijn mazzel, kinderen gezond zijn. Mazzel gehad? Ja, ik heb nooit echt iets gewonnen. Nee, nee. Ja, dat ik deze baan heb, dat ik een radioprogramma heb. Ja, maar is dat dan mazzel? Of is dat, ja, dat eigen, is je eigen verdiensten? Ja. Een combinatie, combinatie. En hoeveel in de verhouding? Oeh, nou, ik denk dat het wel uh, 70% mazzel is. Ja, echt? Ja. Zoveel? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Je moet maar net uh, bij de, de goede ouders geboren zijn, de goede ontwikkeling. Je vind zelf de... ook wel een beetje tekort, dan denk ik. Hoor. Ja, nee, maar dit komt allemaal omdat ik geluk heb gehad, omdat ik in een bepaalde omgeving opgegroeid ben. Nou ja, nachtbraak nou, het wordt ja, een interessante, interessante uitzending. Ja. Dankjewel. De wereld van Philemon. En, en.